Dit is Jeroen Jabke Maan met het NOS-journaal. Steeds minder mensen stappen in Nederland naar de rechter. Het aantal rechtszaken ging vorig jaar omlaag van 1,6 miljoen naar ongeveer 1,5 miljoen. Vooral over onbetaalde rekeningen werden veel minder rechtszaken gevoerd. Dat komt onder meer doordat de economische crisis voorbij is en zaken vaker via bemiddeling worden opgelost. De Raad voor de Rechtspraak denkt ook dat veel mensen het door de hogere rechten te duur vinden om naar de rechter te stappen. Tientallen Nederlandse bedrijven komen te laat met hun jaarrekeningen. en overtreden daarmee de wet, schrijft het Financiële Dagblad. Twee deskundigen deden onderzoek naar de jaarcijfers over 2015 bij ruim duizend bedrijven. 12% stelden de jaarrekening te laat op en 41% was te laat met de publicatie ervan. Vaak maken ze gebruik van de uitstelmogelijkheden, maar tientallen bedrijven overtreden daadwerkelijk de wet.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 Feyenoord wordt vanmiddag om twee uur in de Kuip gehuldigd voor het winnen van de KNVB beker. Normaal wordt Feyenoord na het winnen van de grote prijs gehuldigd op de Coolsingel, maar daar zijn nu werkzaamheden. Feyenoord won de bekerfinale tegen AZ gisteravond met 3-0. Het weer vanuit het Westen breekt vanochtend de zon geregeld door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 15 graden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en er staat een stevige westenwind. Dit was het in NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Het is een mooie dag vandaag in Zandvoort. Lekker zonnetje, heerlijke temperatuur. Betekent ook lekkere zonnige muziek op de radio. Zandvoort, een hele goede middag uit 1984. Draaiden we Matthew Wilder. Dat was Break My Strikes. Inderdaad, even na twee uur betekent nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. En hij zit weer tegenover mij. Wederom in het blauw, net als ik, een klein beetje. Albert Jan, goede middag. Eh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, kijkers niet te vergeten. Uh, ja, wederom uh, drie uur live vanaf uh, het Mediapark aan de Tolweg 10a Zandvoort op zaterdag. En het raam lekker open. Het raam lekker open, uh, heerlijk, geen airco's meer nodig, nee, helemaal goed zo. Uh, blijft het zo of wordt het beter? Nou, uh, u hoort het allemaal rond half drie tijdens het weerbericht, het enige echte Zandvoortse weerbericht. Maar er is uh, een geweldig evenement op de parkeerplaats Zuiten. Uh, en dat is uh, gisteren begonnen, onder de titel Vintage at Zandvoort, allemaal Volkswagen's. Hele oude, hele nieuwe, speciale, voorjaar weer, vouw wees, so weiter, so Drie dagen lang een geweldig spektakel daar op de parkeerplaats Zuid. We gaan rond de klok van kwart over drie, half vier, gaan we even schakelen met uh, een van de, de organisatoren, om het zo maar eens te zeggen. Uh, onze collega Jacques Jongmans, voor een sfeerverslag vanaf parkeerplaats Zuid. Er wordt vandaag ook gevoetbald. Het kampioensteam van SV Zandvoort gaat vandaag, uh, speelt vandaag uit tegen Eijmuiden. Een live verslag uh, moet ik even onder voorbehoud zeggen. Wellicht dat we dat. Uh, we gaan in ieder geval proberen om uh, contact te leggen uh, met een verslaggever met iemand ter plaatse. En als dat niet lukt, dan lukt dat gewoon niet. Ze speelden uit tegen IJmuiden, VV1. Maar goed, SV Zandvoort is al kampioen. Zal dus wellicht andere spelers een kans geven om te gaan spelen in het eerste. Maar het tweede is nog volop in de running voor het kampioenschap. Ja. Dus ik denk dat ook veel eerste, eerste elftal spelers zich bij het tweede zullen voegen. Wellicht daarover later in de uitzending meer. Uh, de evenementenagenda rond de klok van half vier ontbreekt natuurlijk ook niet. En het dier van de week om half vijf ook niet. En nogmaals, we hebben deze week een poekie in de aanbieding. Het gedicht van de dag, daar heb ik vandaag niets over te zeggen... want tussen vier en vijf komt Marco Termes bij ons langs. En ik heb boven gezet, stand van zaken... want het is nogal een druk baasje, die ja, Marco Ja, nee, op Facebook heeft hij daar uitgebreid verslag van gedaan. Dus ik heb begrepen dat hij ook verantwoordelijk zal zijn... voor het gedicht van de dag. We laten ons verrassen door het gedicht van Marco Termes... rond de klok van kwart voor vijf. En om vier uur schuift hij al aan... want hij heeft natuurlijk een heleboel te vertellen... en ons, u en ons bij te praten over de stand van zaken. We hebben natuurlijk ook Pits Report rond de klok van kwart over vier... want ondanks het feit dat er niet geraced wordt in de Formule 1... is er natuurlijk altijd nieuws uit de Pitsstraat. Verder hebben we natuurlijk nog Sport Kort om half vijf... zoals gezegd het dier van de week. Tussen de muziek en de interviews door... hebben we natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken. Twee webcams, ze doen het allebei weer. Hartstikke top. Uh, naar uh, uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En dat kijken doe je via www.zfm-live.nl Gaan wij naar het zuiden toe naar België. Ja, Milan Miskens heeft daar een hits. Hier is Tankold kontrijd. So efforts really is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 Another Stone Cold Single van onze zuiderbuur Milo Meskens en de Stankot Laia. Ja, hebben we na Milo, of na Milo, hebben we ook Milo nog. Ja, alleen maar goed nieuws vanuit België dus. Dit is zo'n mooie plaats. Ja, Steen Steensvilt en Baby Comeback. En dan zit je lekker op het strand, eh, hier bij een strandpafuur in Zandvoort. En dan hoor je deze muziek uit de radio komen. Nou, lekker toch? Dat was de single van Lisa Stansfield en Baby Come Back. Niet helemaal van Lisa, want uiteraard is het origineel van Player... Uit uh, volgens mij de jaren 70 of zoiets, heel lang geleden, Albert-Jan. Ja, maar ik moet zeggen, dit is een uh, verrassende uh, uh, ja, is nummer. Ja, mooi, hè? Ja, een beetje ja. eigen tijd, het hoort meer van deze tijd. Maar het, is, het, is een, het blijft natuurlijk een gouden oude, maar in een nieuw, uh, nieuw has, jasje gestoken. Helemaal goed. Zo is dat, het Zandvoorts nieuws nu. Zandvoortse kunstenaars, pand-eigenaren in het gebied. Bewoners, enkele ondernemers en de gemeente slaan de handen in één... om de looproute tussen de passage, de boulevard de forfage... tijdelijk te vervraaien. Verantwoordelijk wethouder Gert Tonen... het kan niet zo zijn dat we zo het toeristenseizoen ingaan. Met wat kleine aanpassingen wordt het gebied al wat aantrekkelijker... en kunnen we bewoners en bezoekers een mooi welkom heten. Ook al is het tijdelijk al dus de wethouder. De uitingen zijn kleurrijk, op de pilaren komen pasteltinten en beschilderingen... en in dezelfde stijl worden er vuilnisbakken en bloembakken geplaatst... en extra bankjes... Op de achterzijde van het Dolfinarium Dolfirama-gebouw... komt een groot schilderij op de muur met onderwatertafreelen uit de Disneyfilm Nemo en de tekst Welkom in Zandvoort. Snorfietsen rijdt bijna 40 kilometer te hard. Een motoragent trof gistermiddag op het fietspad langs de zeeweg in Overveen... een snorfietsbestuurder, slechts gekleed in een korte broek die maar liefst 70 kilometer per uur reed. Na aftrek van alle wettelijke uh, correcties... bleek het een netto-overschrijding van 39 kilometer per uur te zijn. Het rijbewijs van de bestuurder werd uiteraard ingevorderd... en daarnaast zal de eigenaar van de snorfiets... deze ter herkeuring bij de Rijksdienst voor de wegverkeer moeten aanbieden. Hoe, hoe hard mag een snorfiets eigenlijk? Uh, 35, 35, maximaal. 35. Dan heeft hij hem goed overschreden. Zo is dat. Ja, en dat heet een Wok-status... wat er dan gebeurt met kenteken. Oh, en... Wacht op keuren. Wachten op keuren, goed. En Last but not least. Uh, morgen de deur van atelier Corbani aan de Van Spijkstraat 104... staat morgen gastvrij open. Kunstenaar Donna Corbani heeft een nieuwe serie... kleurrijke en dynamische schilderijen gemaakt. En haar nieuwste collectie en het, uh, en het feit dat het lente is... wordt gevierd met sangria, cava en tapas. Iedereen is van drie tot zeven uur morgenmiddag uitgenodigd. En de kans om een zeefdruk te winnen is ook niet verkeerd. Morgen vanaf... Drie uur tot uh, zeven uur, een Spaanse zondagmiddag... in het atelier Corbani aan de Van Spijkstraat 104. Wat gebeuren de mooie dingen hier in Zandvoort, uh, Albert-Jan? En er nog veel en veel meer, maar daarover meer... rond de klok van half vier tijdens de evenementen. Oké, okay, daar hou ik je aan. Straks meer uh, informatie over de evenementen... en natuurlijk Vintage het Zandvoort op het uh, parkeerterrein De Zuid. Daar gaan we straks verderop in dit programma naartoe schakelen... naar collega Jacques Jongmans... En het Zonfords nieuws in net kort strijden we deze van George Michael. Ja, leuk om weer eens uh, terug te horen de single father figure. Inmiddels uh, acht minuten voor half drie. Mocht je trouwens op de hoogte willen blijven van de laatste nieuwtjes uit Zonvoort... En je hebt het nog niet gedaan, download hem dan nu. De ZFM Zandvoort-app. Gratis te downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek gewoon even onder ZFM Zandvoort. En dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort en de directe regio. En kan je ook live luisteren op je eigen app. Natuurlijk naar het radiogeluid van Zandvoort. zaterdagmiddag lekker in de gouden oude muziek. We kunnen er zaterdag op zaterdag gold van maken, Albert Jan. Is dat een idee? <lacht> Ik zat het prima. Maxine Nightingale de Maxime in Right Back Where We Started From. Ja, we gaan het hebben over de raad, want uh, die hebben een informele bijeenkomst gehouden. Ja, de nieuwe gemeenteraad van Zandvoort is afgelopen woensdag voor een week... op verzoek van informateur Marcel van Dam bijeen geweest... De raadsleden werden bijgepraat en geïnformeerd over de vorderingen... met betrekking tot een breed raadsprogramma en de vorming van een college. De vergadering gaf een beeld van grote saamhorigheid. Geen enkele partij werd door andere partijen uitgesloten om mee in overleg te treden... en men is werkelijk van plan de schouders onder een aantal belangrijke zaken te zetten. De tijdspanne die hiervoor nodig is, was enigszins een discussiepunt. Maar ook hier werd al vrij snel consensus gevonden... Als alles loopt zoals Van Dam het ziet... moet er over een week of vijf een nieuw college... en een raadsbre raadsbreed gesteund raadsprogramma zijn. Het is dan wel al acht weken na de gemeenteraadsverkiezingen... en staat het zomerreces voor de deur. Belangrijke zaken als de voorjaarsnota moeten dan nog behandeld worden. Dus ze krijgen het druk, de raad. Zo is dat, Albert-Jan. Ja, binnenkort moet het gebeuren in Lisboa. Ja.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 Don't no matter who you are When it's time to lock in up. Uitschrijven als ze nummer 1 gaan worden, ja. Nou, een geweldige incendie voor Nederland. Tijdens het Zonfestival van dit jaar is deze van Welen en Oudlo in een... Precies half drie, tijd voor het weer voor de komende dagen. Hier is AJ Vos. Het is op deze zaterdag wederom prachtig lenteweer met volop zonneschijn. Het blijft droog en er waait een zwakke noordoostenwind. De temperatuur stijgt naar waarden van omstreeks de 20 graden. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder... en koelt het af naar een graad of 12. Morgen, ook morgen, schijnt de zon flink. Maar later verschijnt er bewolking... en aan het eind van de middag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. De temperatuur stijgt naar waarden rond de 23 graden... en er waait een zwakke zuidenwind. En na het weekend is het over en uit met het aprilzomer. De wisselvalligheid neemt toe en de temperaturen gaan fors naar beneden. Want deze dalen naar hooguit 11 graden op de donderdag. Aan het eind van de week, Koningsdag, nemen de neerslagkansen weer af... en kunnen de temperaturen weer wat hoger zijn. Dus de vooruitzichten voor Koningsdag zijn onder voorbehoud goed te noemen. Aldus Rico Schreuder. En de weer is na te lezen op www.ricoweer.nl. En sinds binnenkort weer, ja, dankzij Lex van der Hoorn... op Meteopagina op de Facebook-site Meteopagina. Dus mocht je op de hoogte willen blijven van het laatste nieuws... uit Salford en de regio... Dat moet je volgen, de pagina van Lex van de Hoorn. En we zijn blij dat hij weer een klein beetje terug is, uh, Albert-Jan. Het is goed om te horen dat hij weer actief is. En dus ik hoop zo... dat hij dit ook hoort en dat hij heimwee heimweek krijgt naar de studio. Ja, kom maar op, <lacht> kom maar op, kom maar op. Dat was het weer. het Zandvoort. Dus gewoon even volgen, meet pagina via Facebook... en je blijft op de hoogte van het weer in Zandvoort. Je veux tes yeux. Que tes beaux yeux seulement en photo. Je veux les deux. Je veux les deux. Sans sentir ta peau. Connecté en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il n'y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Qu enfin sonne, sont là, attends, quand ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux. Een peut-être, on se verra, maar pas tout de suite. Je préfère pas, je préfère l'illusion de t'avoir. J'ai espoir, mais t'invente pas trop d'histoire. Oké, okay. je sais déjà que si tu m'oublies, ça m'apprendra que je vais de single van Angele. en hier is uh, nog zo'n mooie plaat Wild to Power en Baby I Love Your Way zwaaien, Albert-Jan? Nou, nou, onze weerman Lex van der Hoorn, daar krijg ik net een appje van. Hij luistert wel, met een zonnebrilletje op. Oké, dus oké. Okay, okay. Dus volgens mij kijkt hij niet en ligt hij gewoon lekker op het strand. Ja, hij heeft gelijk ook. En gelijk heeft hij ook. Ja, yeah, you're the will to power and baby I love your way. Ja, er uh, is een uh, petitie gaande hier in uh, Zandvoort, of die komt er in ieder geval aan, uh, Albert-Jan? Ja, want er is duidelijk een petitie uh, uh, aan de gang voor behoud van zelfstandig Zandvoort lid van Kaspol heeft een petitie aan de Zandvoortse gemeenteraad opgesteld... waarin hij vraagt om Zandvoort vooral zelfstandig te houden. De oud-wethouder is niet gerust over de toekomst. De petitie is door tientallen dorpsgenoten ondertekend. Van Kaspol maakt gebruik van het grondwettelijke recht van petitie... en heeft een gemotiveerd verzoek aan de, aan de raad. Hij schrijft onder meer... kernpunt in de programma's voor de gemeenteraadsverkiezingen was... dat Zandvoort als zelfstandige gemeente moet blijven voortbestaan... en zich niet doorhalen Haarlem moet laten annexeren... Vooral de partijen de Oudere Partij Zandvoort en de VVD... hebben de kiezers indringend voorgehouden... dat de toekomst van Zandvoort als zelfstandige gemeente op het spel staat... en nadrukkelijk de belofte gedaan hun bovenste best te doen... te voorkomen dat Zandvoort zich door Zandvoort laat opslokken. Deze twee partijen zijn respectievelijk als de grootste... en de een, op een na grootste uit de stembusstrijd naar voren gekomen. Aangezien kan worden vastgesteld dat niet alleen de Oudere Partij Zandvoort en de VVD... Maar ook alle andere partijen die met één of meer zetels... in de gemeenteraad werden verkozen... het behoud van Zandvoort als zelfstandige gemeente... hoog in het verkiezingsvaandel hebben staan. En het heeft de verkiezingen van jongsleden 21 maart... Uh, uh, een gemeenteraad voortgebracht... waarin over dit onderwerp raadsbreed overeenstemming bestaat. Van Kaspel vertrouwt erop dat de aan de Zandvoortse kiezer... gedane belofte in het nog te vormen raadsprogramma... spijkerhard als centrale doelstelling wordt vermeld... Hij wil dat de raadsfracties zich onvoorwaardelijk tot op het uiterste in zullen spannen... om Zandvoort Zandvoorten de lengte van dagen als zelfstandige gemeente te laten voortbestaan. De raad moet het college opdragen zich daarvoor daadkrachtig in te zetten. Enkele tientallen Zandvoorters hebben inmiddels de pe petitie ondertekend. Waar vinden we die? Goeie vraag, zoeken we op. Oké, okay, oké. Okay. Dat verklapt het artikel niet. Nee, maar dat wil ik wel weten. Ja. Over soft uh, gesproken. Even terug naar het gedicht van een tijdje geleden. Hier de Zuidelijke Landen van Bluff. Niets is beter dan met jou. De koud holzieren. Er zijn mensen die naar warme landen eten. Vodka en met poking tussen renniesbanden. Ah. En dan zitten we hier in het oude standhuis Wat je vertelt. hebt. Weer een uh, Nederlands, België, bluff en Geike Arnaar in de Zoutelanden. Ja, volgende week dan is het uh, meivakantie, Albert-Jan. En dan uh, krijgen we ook weer uh, de kinder, uh, hoe heet dat? Krijgen we een compleet nieuwe burgemeester. De kinderburgemeester. Ja, daarover straks veel meer natuurlijk uh, met Albert-Jan. Maar eerst gaan we alvast naar die uh, holiday toe met de Holiday Rap. Celebrate seven ways my G.S. we took the holiday with all our friends. It was a time to elect, and let you wear it behind. Exactly seven weeks the class my mind.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 <laughs> My name is MC Swan and I also DJ and in a light.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 I -K i -R and d -n -c. Yo, M is Microphone. And d, -d, -n d in the house. That's Serious. And you know that. And you show that it's time when. So let's go back. Ja, het is alweer heel lang geleden hoor dat dit een hit geweest to to tour, is. To toen zaten we echt nog in de vinyljaren, ouais. Albertan. Ja, niet op programma, maar <hato.'"> uh, ja, toen uh, was er nog volop uh, vinyl verkrijgbaar. <hato> en zo had ik deze single ook uh, in 12 ins. Zo'n grote vinylplaten is dat zeg maar, uh, verkregen. En daar was ik heel erg blij mee. Je hoeft mij niks uit te leggen. Ik, ik zit nog steeds in de vinyljaren. De vinyljaren, en dan ja. daar blijf ik ook in zitten. We hebben we op uh, dinsdagmiddag trouwens tussen twee en vier bij CFM. Collega Ruud Jansen is daarvoor verantwoordelijk. Helemaal goed. Uh, goed, uh, ik zei het al aan het begin van het programma. Uh, het is dit weekend uh, alweer de zesde editie van het Vintage at Zandvoort. En wat is het dan precies? Vintage at Zandvoort uh, is dit weekend alweer voor de zesde keer in successie georganiseerd. Het elk jaar groeiende evenement zal naar verwachting... een kleine 300 oude Volkswagen en Volkswagen-busjes... met hun eigenaren naar Zand voorttrekken. In onder een mooie voorjaarszon zijn ze te vinden op parkeerterrein Zuid... en kunt u hun blinkende bolides bewonderen. Het is een typisch samenzijn van fans van de oude Volkswagen's en busjes... die vooral in de Verenigde Staten bekend staan als hippiebusjes. In de cultfilm Woodstock komen ze volop in beeld. De deelnemers kwamen... Uh, vrijdagmiddag aan en vandaag vanaf 10 uur vanmorgen de Grasveld Meeting. Een feest van eten en drinken met lifestyle en allerlei zaken rondom het beroemde Duitse automerk. De zeevisvereniging Zandvoort zal, mak uh, zal makreel roken uh, vandaag en uh, verkopen. De opbrengst hiervan is voor de Zandvoortse afdeling van het Rode Kruis. Zondagmorgen wordt de Grasveld Meeting aangevuld met een kofferbakmarkt. Het hele weekend zal er allerlei memorabilia, heb je het woord van de beroemde Volkswagen-kever en de busjes te koop worden aangeboden. De Harlemse barbier is ook aanwezig om de baarden weer eens bij te snoeien... en je betaalt hem wat je vindt dat hij waard is. En morgen rond 4 uur wordt het feest afgesloten... en zullen de deelnemers vaak in optocht weer huiswaarts keren. Nou, en tussen kwart over drie en half vier gaan we live schakelen... met de parkeerplaats Zuid en wel met onze collega Jacques Jonkmans... voor een sfeerverslag live vanaf... Het vintage uh, evenemententerrein. En als je daar een kijkje wil nemen, het is gratis. Ga dan gewoon even langs bij parkeerterrein, de Zuid, hier in Stamford. Hier is Camila Cabello in Havana. Havana, Unana. my heart is in Havana, hey.